4 uur, goeiemiddag. Het Cure Music Nieuws van nu.nl. Ja, ik ben Nathalie van Zuiderkom. Goeiemiddag, beginnen in Politiek Den Haag. Daar is de eerste vergadering van kabinet Jetten de ministerraad bezig nog werden alle ministers en staatssecretarissen beëdigd door koning Willem-Alexander. Dat verklaar en beloof ik. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Ik feliciteer u allen van harte en ik wens u heel veel wijsheid toe in uw veel eisende ambt. Ja, ook vanuit het buitenland krijgt Jette felicitaties, zoals van de premiers van Luxemburg en België en de voorzitter van de Europese Commissie. Later deze week debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe kabinet en alle plannen. De landelijke staking in de jeugdzorg gaat niet door. Vakbonden hebben een nieuw CAO-bod ontvangen en daar wordt nu verder over gepraat. Het nieuwe bod komt na drie weken van estafette stakingen. In de jeugdzorg werken zo'n 38.000 mensen. Chaos in Amerika. In het noordwesten van het land zitten honderdduizenden mensen zonder stroom. Het is noodweer daar door heftige sneeuwval. Op sommige plekken is een halve meter sneeuw gevallen. In New York geldt al de hele dag een reisverbod. Scholen zijn gesloten en vliegtuigen blijven aan de grond. En over vliegtuigen gesproken, honderden mensen hebben vastgezeten in vliegtuigen in München, in Duitsland. Door zware sneeuwval werden vluchten geannuleerd terwijl passagiers al aan boord waren. En die mochten er niet meer uit. Pas in de vroege ochtend werd iedereen bevrijd, maar al die tijd zaten de passagiers zonder eten, drinken of dekens. Het is niet duidelijk of en hoe zij gecompenseerd worden. Tot slot het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken is er bewolkt. Ook kans op wat regen bij 8 tot 11 graden. Morgen begint grijs, later wordt het droger en warmer. Kerstinformatie. Je krijgt vertragingen van 20 minuten of langer op de A4. Amsterdam-Rotterdam tussen Dorp en Rijswijk. Daar 9 kilometer met 23 minuten. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Westervoort en dijk. Er is een ongeluk gebeurd. 10 kilometer, 33 minuten vertraging. De Q Middag Show voor Maandag. Feels very good to be back. Tot op de nieuwe muziek van Reinier Zonneveld. En eerst Taylor Swift. Q, Q music. Q, music. Q sounds better with you. I had a bad habit of missing love. Opa Light Donnie en de Q-middagshow hey. Goedemiddag, 7 over 4 Kakerverse begin van de maandagmiddagshow voor 23 februari 2026 hey. Alles weer back to normal. Het is weer redelijk normaal op Q-Music. Al hoorde ik wel net Bas van Nimwegen in plaats van Wim van is Natuurlijk een vakantie in een groot deel van het land. Maar dankzij de Olympische Spelen was de afgelopen twee weken... de middagshow even de ochtendshow. En zaten Tom en Bram dan op mijn plek in die middagshow. Ja, snuffelstage, zo voelt het. Ik heb twee weken snuffelstage gelopen in de ochtendshow... vanwege dus Milaan, vanwege Matti die daar was. Nou, je hebt dat allemaal meegekregen. Zo niet wil ik je echt aanraden om alle hoogtepunten... even te checken via Q-Music.nl... of via Instagram.com slash ja, Q snuffelstage, je steekt ook wel veel van op. Want ja, we werken allemaal bij één radiozender, maar de ochtendshow is natuurlijk de ochtendshow. De middagshow is de middagshow. Dus ik heb daar alle laadjes even opengetrokken. Ik heb eens gekeken naar hun draaiboeken. Ik heb ook gekeken hoe zij nou te werk gaan. Alles ga ik anders doen vanaf vandaag. Verdubbel je salaris kwart over vijf in plaats van kwart voor vijf. Tankbonden bingo spelen we vanaf deze week op uh, woensdagmiddag om kwart over vier. <lacht> nee hoor, maak je geen zorgen. Alles blijft erbij bij het oude. Het nou, oude is helaas nog steeds zonder Anton. Ik mag wel zeggen dat de stijgende lijn zich nog lekker voortzet. Dus je gaat hem binnenkort weer horen in de middag. Maar nu nog even niet. En zometeen na vijf uur mag ik bekendmaken... wie er genomineerd zijn voor de prijzen die we mogen uitreiken op 20 maart... voor de top 40 awards van 2025. Ja, daar gaat ie weer. Yeehoe. De show die is begonnen en je voelt de sfeer. Je rijdt lachend naar huis, doet dwars het verkeer. Je Middagspits met de meeste vertraging volgens Flitsmeister op de A12. Van Arnhem naar Oberhausen. Daar kom je tussen de IJsselbrug en Ouddijk in een file terecht van 11 kilometer. Je vertraging is 36 minuten. Heel veel sterkte als je stilstaat. Dit is Q-Music. David Guetta, Teddy Swims en and Tones and I. Go, go, go. En dit is Q-Music. Miles Smith. Dit is nieuw. Overmorgen 16, 17, misschien wel 18 graden. De soundtrack voor de lente krijg je van Reinier Zonneveld. dat u si pasti is kokko tu met je een loop loop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 I believe Dat er nog eens een dag zou komen dat ik op uh, Q-Music... Reinier Zonneveld en de Munnik achter elkaar zou draaien. Dat het is echt... Uh, dat had ik niet verwacht. Het is 23 februari 2026. De dag is daar. Kijk, de Munnik. Het regent zonnestralen. Een klassieke natuurlijk met de hoofdletter K. Die hoor je wel vaker op Q. Uh, daarvoor nieuwe muziek uitrepeat of niet van Gordo met Reinier Zonneveld. Loco, loco. Die Reinier Zonneveld, als je hem niet kent... Ik denk dat heel veel luisteraars hem wel kennen. Hij maakt uh, normaal gezien dit... Oh, je zaterdagdag zit hartstikke lekker. Hij heeft nu een lenteplaatje gemaakt. Samen met Gordo het is nieuwe muziek. Hoor je in de Q-middagshow. een 16 over vier. Goedemiddag. Het is de maandagmiddagshow. Altijd leuk om wat feit te horen... middel van een bericht in de q Music heb. Leander stuurt gewoon heel simpel, doch doortreffend. Hé, gezellig. Luc stuurt Edomien. was heel gezellig om je ochtends te horen. Maar ik ben blij dat je weer lekker op je plek zit. Nu hebben we jou en Mattie. Zo is het. Marloes is erbij. Hey Domien, ik ga vanavond naar Mika in Ahoy-Rotterdam. Ken je hem nog? Ja. Groetjes van Marloes. Absoluut, was denk ik mijn favoriete album uit 2007. Live in Cartoon Motion. Het album is onder andere Grace Kelly en uh, Relax Take It Easy erop. We proberen hem zometeen nog even iets van uh, Mika te draaien. Sowieso een uh, muzikale dag vandaag. Mark die, uh, laat weten dat hij onderweg is uh, naar huis. Hij gaat zijn vriendin ophalen. En daarna onderweg naar de Ziggo Dome voor Jason Derulo. Ik Veel plezier. En een bericht van Erik, zegt Domien... Heb jij echt 30 euro uitgegeven aan twee chocoladerepen vandaag? Uh, Erik, leuk dat je me volgt op Instagram. Het is uh, Domien. Ja, ik heb vandaag een story geplaatst. Ik was vanmorgen weer lekker lopen met mijn Boris, mijn baby van zeven maanden. En ik kwam in het winkelcentrum Hoogkaterijne bij Utrecht Centraal. Daar staat tegenwoordig een uh, chocomaat. Het is dus een automaat met alleen maar chocoladerepen daarin. En uh, nee, Erik, ik heb niet 30 euro uitgegeven aan twee chocoladerepen. Het was 27,90 euro.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 Special. Je special. er Marloes net. Ik ga vanavond naar Mika in Ahoy Rotterdam. Ja, dacht wel leuk om even een liedje te draaien van Mika. En ik ben er gedoken. Mocht je denken, oh, dit vond ik heel leuk. Mika, je kunt er nog bij zijn. Er zijn nog kaarten te koop voor vanavond Ahoy Rotterdam. Mocht je onderweg zijn, net als Marloes, dan is deze voor jou vast even de stembanden opwarmen voor een ongetwijfeld onvergetelijke avond vanavond in Rotterdam. so go Martin Gerrards met Jacks Told You So by richting half vijf, nieuws krijgen ze van Nathalie. We zoomen zo in op een paar ministers uit kabinet Jette. Met onder andere een oud-judo-kampioen en een zangeres. Zometeen, verdubbel je salaris. In één minuut. Hoi, ik ben Johan Helbrands, ben 54 jaar, kom uit remmen en werk bij de Belastingdienst. Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf. Deze is voor jou, supermoeder die race rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kansie Power to go.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 Oh. Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Mollemilk protein. The moe you can't resist. Geef je terras een frisse look met karwei. Fantastic groene aanslagreiniger nu?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 5Q-verkeer van Flitsmeister met 4 vertragingen... langer dan 25 minuten. Op de A2 Utrecht richting Bos, tussen Cunenborg en Waardenburg... daar 32 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zuiderwoud Rijn Dijk en Plaspoel-Polder. Er is een ongeluk gebeurd met 26 minuten vertraging. De file is 16 kilometer. Dan de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar... 9 kilometer met een dik half uur. En de laatste op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarn. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 26 minuten extra reistijd. Deze plekken bewolkt, ook kans op wat regen, 8 tot 11 graden. Morgen begint grijs, later droger en warmer, 10 tot 13 graden. Nathalie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag. Een belangrijke dag in Den Haag. Dat verklaar en beloof ik. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Ik uh, feliciteer u allen van harte. En ik wens u heel veel wijsheid toe in uw veel eisende ambt. Nou, zo klonk het vanochtend op Paleishuis Ten Bosch. Daar werd het nieuwe kabinet officieel beëdigd door koning Willem-Alexander. Inclusief bordesfoto. NOS was er live bij. En dat betekent dat we nu kabinet Jette hebben. Met premier Jette dus. Het is het derde nieuwe kabinet in iets meer dan vier jaar tijd. Jetten Nam na de beëdiging het stokje letterlijk over van nu oud premier Schoof. En hij had nog een paar mooie woorden voor Schoof. In politiek turbulente tijden was hij toch het rustige middelpunt van dat kabinet. Ontzettend bedankt. En daar rest mij nog één ding: oké, okay. namelijk. Ja, de Hamer van de ministerraad. Ja, de sleutel van het torentje, normaal gesproken, kreeg schoof dat een paar jaar geleden. Ja, dat, dat krijgt u nu niet. Oh. En dat is niet omdat het niet mag, maar omdat het Binnenhof natuurlijk flink wordt verbouwd de komende jaren. Uh, het wordt een kabinet dat als thema aan de slag heeft. Dat zal wel moeten, want het is een minderheidskabinet. Dat betekent dat D66, CDA en VVD steun moeten zoeken om plannen voor elkaar te krijgen. Nou, misschien sowieso wel even leuk om in te zoomen op dit kabinet. Even een paar ministers uitlichten. Rob Jette natuurlijk met zijn 38 jaar de jongste premier ooit. De eerste open homoseksuele minister-president. Ja, ik zat vanmorgen op een podcast te luisteren. Daarin zeiden ze dat de jongste oud-premier ooit is. Maar dan dus oud met een T. Hij is natuurlijk... De jongste oud-premier die de wereld ooit gehad heeft. Ja, klopt. Nou, Jette heeft een bliksemcarrière gehad in de politiek... want hij is pas een kleine tien jaar actief in de landelijke politiek. Uh, acht jaar geleden werd hij fractievoorzitter van D66... en aan die rol moest hij wel even wennen. Hij haalde zo vaak achter elkaar dezelfde ingestudeerde antwoorden... en hierdoor werd hij ook wel Robotjet genoemd. Ik vind het allereerst verstandig dat het kabinet heeft besloten... om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Maar je zou kunnen zeggen... Nou... Deel naar het bedrijfsleven, maar misschien ook iets naar de publieke sector. Ja, ik denk dat het verstandig is dat het kabinet heeft besloten om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Ik zou ook niet wat geld aan de publieke sector willen geven, ook voor de draagvlak in de samenleving. Ten eerste denk ik dat het heel verstandig is dat het kabinet heeft besloten om de dividendbelasting, de afschaffing daarvan te heroverwegen. Hé, hey, maar als je dit hoort, dit is dus een jaar of acht geleden ongeveer ja. zoiets. Ja. Hij heeft inderdaad echt... Hij heeft zichzelf ook zo opnieuw uitgevonden. Hij had natuurlijk een brilletje. Brilletje ja. heeft hij weggedaan. Ja. Hij staat daar echt. En het is ook ongeacht uh, wat mijn politieke voorkeur is. Je ziet wel echt iemand met charisma. Iemand met inhoud. Iemand die zichzelf, uh, die heeft het heel serieus genomen. Dat hij Jette werd genoemd. je kunt ook een beetje wegwuiven. Ja. Maar natuurlijk ook de leeftijd om dat aan te pakken. Dat heeft hij gedaan. En er staat nu echt, ja, wat mij betreft, een, een, een, een premier waar we veel van mogen verwachten de komende jaren. Ja, absoluut. Heeft ook bij de, bij de laatste verkiezingen zich enorm laten inspireren door Barack Obama. Ja, en tijden, zie je ook wel een het beetje. kan wel. Ja. Yes weekend. Ja. Uh, nog een paar ministers. Misschien Pieter Herma. Uh, jarenlang actief bij het CDA en oud-tweevoudig Nederland. Kampioen judo. Oh, echt waar. 96, 1997. Hij is nu de nieuwe minister van Minderlandse Zaken. En dan hebben we Helene Herbert. Zij is helemaal nieuw in Den Haag. De minister van Economische Zaken en Klimaat. Gebruikt haar stem uh, ja, niet alleen om veel te praten met anderen, maar ook om te zingen. Zij zit namelijk in een gospelkoor. En dat koor heet de Rainbow Gospel Singer. Nathalie, ik durf het bijna niet te vragen. <laughs> maar kunnen wij iets laten horen? Wij kunnen iets laten horen, ja. Kom, met me mee. Horen. Dit is minister Herbert. Dit was bij Herbert. haar afscheid bij de NS. Ze heeft je, ook, bij de NS ook nog, jeetjes ja, ook hè? Nog. Ja, De eerste test voor kabinet Jetten, dat is woensdag en donderdag. Dan is het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. En dan wordt Jette aan de tand gevoeld over zijn plannen. Music, Uiteraard onderweg naar verdubbel je salaris met Ed Sheeran en Justin Bieber. You with you. I'm at a party, I don't wanna be at.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 We don't wanna be it Trying to talk But we can't hear ourselves Specialists I'd rather kiss a mic right back But all these people All around And crippled With anxiety But I'm told That's where We're supposed to be You know what It's kinda crazy Cause I really don't mind And you make it Better like that Don't think I don't care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 Steve, Je gaat ze vanmiddag nog een keer horen in de middagshow. Meer kan ik er niet over zeggen. Het heeft iets te maken met de top 40 awards die we uitreiken tijdens Q Music Top 40 Live. Zometeen na vijf uur meer. Eerst onderweg naar een nieuwe ronde verdubbel je salaris. In de twee weken dat ik te horen was in de ochtendshow... wist maar één kandidaat hier in de middagshow haar salaris te verdubbelen. Contentmarketeer Malou hield toen iedereen vooral in spanning bij vraag 10. Welke kleur is als eerste aan zet tijdens het schaken? Eh... Uh. Dit Ja Ja Natuurlijk! Ja Ja Ja bij Johan zometeen. hij werkt bij de Belastingdienst. Wat hij verdient, en Ja Ja Ja lukt om zijn Ja te verdubbelen. Hoor je zo. If you know, you know. Just stay in Jacks or je pardon, Dan met John Ham en Turn the Lights Up. Verdubbel je salaris. In één minuut. All right, kwart voor vijf. Daar gaan we. Nieuwe rondes, nieuwe kansen. Johan, goedemiddag. Hi, Domien. Goedemiddag. Welkom in jouw arena. Johan, nou, jij ja. werkt bij de Belastingdienst. Dat klopt. Al heel lang. Dat klopt. Bijna, bijna 30 jaar. Bijna 30 jaar. Hoor je ook al 30 jaar dezelfde grappen dan? Want het, het lijkt me echt als je bij de Belastingdienst werkt... en je zegt het op een kringverjaardag... dat je toch altijd de meest ja, standaard opmerking naar je hoofd krijgt. Kan niemand minder, die belastingen? Kun je, en... kun je mij niet even een jaartje overslaan? Onder andere, of dan uh, krijg je een korting. <laughs> nou, krijg je korting. <laughs> jij zit aan de kant van het MKB zit jij hè, bij de ondernemers. Ja, ja. klopt. Uh, Johan, we gaan proberen jouw salaris te verdubbelen. Um, wat ga jij doen met het gewonnen geld, mocht het lukken zometeen? Uh, nou, wat ik heel graag zou willen, is dat ik met mijn vrouw uh, naar Curaçao uh, wil gaan op vakantie. Leuk. mooi. Wow. Nou, als dat er niet in zit, uh, nou, ja, dan graag naar Italië. Oké, okay, dus uh, het hangt eigenlijk gewoon van de winst af zometeen. Dat zei de Angst van het, correct. Als het acht keer acht goed beantwoorde vragen wordt, worden het 80 euro, gaan we naar Italië. Wordt het vragen goed beantwoord, dan gaan we naar Curaçao. Ja, zoiets. Ik of even aan. naar een in de buurt. <laughs> ik kan je ja, het een Oké, okay, Johan. Nou, de sfeer zit er lekker in. Wat verdien jij per maand bij de Belastingdienst? Uh, 3400. 3400 euro? Voor hoeveel uur is dat? Uh, 40 uur. 40 uur. Je bent zelf 54 jaar jong. Ja, klopt. Johan, luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb tien vragen voor mijn neus. De klok staat op één minuut. Telt zo meteen onverbiddelijk af naar nul. Als je het voor elkaar krijgt om tien vragen juist te beantwoorden, dan verdubbel ik je maandsalaris. Ben jij 3400 euro? Je mag maximaal twee gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel tien euro per goed gegeven antwoord. Dat gaat goed komen. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal. De rust zelf is zo te horen, Johan. Nou, van buiten wel van binnen niet. Oké, okay, nou ja, ik wens je bij deze veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Hoe noem je het koord waarmee je je schoenen strikt? Ja, uh, dat weet dus. Van welk fruit is 6-Pri een merk? Uh, 16. Pas. Hoeveel is 116 gedeeld door 4? Uh, shit. Sorry. 116 gedeeld door 4. 29. Yes. Van welke zangerist is de voormalig top 40 The Dead Dance? Eh, uh, pas. Uh, de vorige handel was Kiwi. Ja, is goed. Hoe heet het besturingssysteem van Samsung-telefoons? Eh, uh, Android. Van welke stad is Sibrand Buma de burgemeester? Mag je pas? Eh, uh, pas. Hoe heet de animatiefilm met de personages Woody en Buzz Lightyear? Eh... Uh... Ja, het mag niet pas. Uh, uh, je mag niet meer... van ja. uh, Toy Story. Ja, Toy Story is goed. Uh, wie zwom in 2019, de Elstede zwemtocht? Eh... Uh, die pas ik even, want die andere was de vraag was Lady Gaga. Ja, Lady Gaga is goed. En dat? de burgemeester is Leeuwarden. Ja, welk automerk heeft hier stier in het logo? Ah... Ja, dit was jouw lijstje niet. Ja, nee. Dit was jouw lijstje niet. Nee, je ja. hebt het wel heel slim gedaan met die gepaste vragen. Je hebt een nieuwe, vra nieuwe vraag in de pas gezet... en vervolgens een andere vraag opgelost. Dat, heb ik niet, dat hoor ik niet vaker, dat dit er gebeurt. Je hebt er bij elkaar zeven vragen goed beantwoord... maar het waren er niet genoeg voor een verdubbeling van het salaris... Helaas, Dan gaan we een ijsje eten met mijn mevrouw. Maar toch een ijsje bij de Italiaanse IJsselon. Ja, ja nog even de <laughs> twee vragen die ik wel gesteld heb. De man die de Elstede zwemtocht zwom, zijn naam is Maarten van der Weijden. Die man van ja. die iconische voetenfoto natuurlijk. Ja, dat klopt. En ik probeerde nog te stellen welk automerk heeft een stier in het logo. Had je dat geweten? Eh, uh, stieren, uh, nee. Uh, even de mij zo niet er binnen. Nee, Lamborghini was het juiste antwoord geweest. La oh, ja, Lamborghini. Johan, we maken even de balans op. Zeven vragen goed beantwoord dus. Ik mag je feliciteren met 70 euro kerstkrijg van Q Music en Tempo team. Dat zijn wel een hoop bolletjes, hoor. Nou ja, hoor, nee, hoor dat, gaat, dat gaat goed komen. Ik wens je smakelijk eten. Ja. Dank voor het meest. En een mooie maandagavond. Ja, is goed. een hey, Fijne dag nog. Ja. Verdubbel je salaris. In één minuut. Ga ook de uitdaging aan your P2Q music app.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 Somebody like you will never be the same Temptation and Smash Into Pieces. Nieuwe muziek Somebody Like You hoorde je in de Q-Middag Show. En met Johan speelde ik vandaag salaris in één minuut. Hij kwam laatste niet verder dan zeven goed beantwoorde vragen. Ik ben welkom in jouw arena. Als je je aanmeldt via Qmusic.nl of via de Q-Music app. We gaan er richting het nieuws van vijf uur. Nathalie, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Schiphol kleurt oranje. De Nederlandse Olympiërs zijn weer thuis. En vandaag was vraag vier in salaris. Van welke zangeres is de voormalig top 40 The Dead Dance? Antwoord Lady Gaga. Je hoort haar zo meteen...